Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Renze Klamer. Goedemiddag. Binnen de VVD klinkt er kritiek op, de leiders, op het leiderschap van Rutte. Waar zit de ontevredenheid op dit kabinet? En vijftig jaar geleden riep Willem de Ridder proppen papier uit tot kunst. Nu is het NOS-journaal met Raymond Serré... Al Jazeera in Egypte meldt dat er in de moskee in Cairo nog zeker 250 lijken liggen. Op beelden zijn rijen doden te zien die in de moskee liggen. Volgens de Arabische nieuwszender zijn de lichamen niet meegeteld in het officiële dodental... Volgens de Egyptische interimregering zijn er officieel 525 doden gemeld door de gewelddadigheden van gisteren. De moslimbroederschap, de partij van de afgezette president Morsi, zegt nog altijd dat er zeker 2000 doden zijn. De moslimbroederschap heeft voor vanmiddag en morgen nieuwe betogingen aangekondigd. De broederschap herhaalde dat ze op een vreedzame manier verzet blijft bieden tegen de interimregering. Het Openbaar Ministerie zegt dat het bij nader inzien een celstraf had moeten eisen in de zaak Donny Roch. In die zaak werd 240 uur werkstraf geëist voor de man die de 13-jarige Donny doodreed. Veel mensen vonden die eis te laag, mede omdat de dader een recidivist was in het verkeer. Nu maakt het OM een andere afweging. Wat meer had moeten worden meegewogen is dat deze man weliswaar een blanco strafblad had, maar ook feit dat de gepleegdheden niet op het strafblad kwamen, namelijk verkeersovertredingen en. Dat uh, had moeten worden meegewogen en dat had moeten leiden tot een, tot een eis van een gevangenisstraf. De man kreeg van de rechtbank uiteindelijk negen maanden cel opgelegd. Toem gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Woonbare huis IKEA waarschuwt voor een aantal kinderproducten. Volgens IKEA kunnen er veiligheidsproblemen zijn met twee type kinderbedjes, zegt een woordvoerder. Wereldwijd hebben wij enkele meldingen ontvangen van klanten die hebben aangegeven dat het metalen staafje tussen de zijsteun van het frame van de kriter en sniklar kinderbedden eh, bedden is afgebroken. En daardoor kan een scherpe rand ontstaan die eventueel eh, tot verwondingen zou kunnen leiden. IKEA deelt reparatiesetjes uit aan mensen die het bed in huis hebben. Groot-Brittannië heropent zo snel mogelijk de ambassade in Jemen. Dat heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De Britten sloten de ambassade na aanwijzingen... dat er aanslagen werden voorbereid op westerse doelen in Jemen. Ook veel andere westerse landen sloten hun ambassade. Onder meer de Nederlandse ambassade in Jemen is nog altijd dicht. Bij een reeks bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker 33 mensen om het leven gekomen. De bommen gingen af op drukke plekken in de stad. Een van de bommen ontplofte in de buurt van de zwaar beveiligde wijk... waar veel ambassades zijn gevestigd. Bij die aanslag kwamen vier mensen om het leven. De laatste maanden is het aantal aanslagen in Irak sterk toegenomen. Soenitische militanten, onder andere van Al-Qaeda... zijn uit op de val van de regering van de Sjiitische premier Maliki. Chirurgen van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben bij een k een computerbril gebruikt, waardoor studenten de handelingen door hun ogen konden zien. Het was de eerste keer in Europa dat de Google Glass in de gezondheidszorg werd gebruikt. Het ziekenhuis is enthousiast over de resultaten. Er zijn plannen om ook thuiszorgverpleegkundigen met Google-brillen uit te rusten, zodat artsen direct kunnen meekijken naar de patiënten. En dan het weer meer bewolking, kans op regen in het zuiden en het zuidoosten. droogt, wordt 20 tot 23 graden. Morgen eerst flink wat zon, 23 tot 27 graden. Later op de dag toenemende kans op een bui. Er is verkeersinformatie, Johnson Hooghaal van de ANBB. Met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat voorknopend Muidenberg 2 kilometer. En op de A12 richting Den Haag. Daar staat er een ongeluk tussen Reewijk en Gouda 4 kilometer. Bij Gouda zijn twee rijstoken afgesloten. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed en breakfast. Ga naar hollandtour.nl. Toer schrijf je met OE.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Jeroen Snel. Het kabinet kreeg gisteren een pittige boodschap voor de kiezer. met de economische groeicijfers, maar ook in eigen geledingen zweltekritiek. kritiek. VVD'er Ed Sinken vindt dat Rutte het veld moet ruimen. Goedemiddag, meneer Sinken. Goedemiddag. Ja, u bent een van de weinige VVD'ers die openlijk kritiek durft te leveren op Rutte. Is dat een beetje de partijcultuur, dat het niet mag? Oh ja, dat is al heel lang de partijcultuur. Dat is ook de reden waarom weinig mensen het uh, zullen zeggen. Willem de Ridder, uh, welkom. U bent kunstenaar en bracht onder andere de Radio naar Nederland. En ook het fenomeen talkshow waarin u nu eigenlijk de gast bent. En over dat fenomeen zei u ooit het volgende. Ik heb nog nooit zo'n saaie, voorgekookte belevenis meegemaakt, eerlijk gezegd. Ja, daar zit u nu dan in zo'n verfoeide talkshow. Kunt u zich daarmee verzoenen? Nou, vooruit dan maar. Vra vooruit dan maar. <laughs> Verder aan tafel misschien wel de beste harpist van ons land... Remy van Kesteren en bioloog Ton Eggenhuizen. En hij gaat ons vertellen hoe je voorkomt... dat een nieuw insect zich in ons land gaat thuisvoelen. Het gaat over een beestje met een exotische naam, de tijgermug. Uw mening vandaag horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD Of ga even naar onze website ditistedag.nu. Als we de CPB-cijfers van gisteren mogen geloven... zit Nederland nog steeds in een economische recessie. Volgens VVD-lid Ed Zinke is dat te wijten aan falend kabinetsbeleid. Wat hem betreft stapt Rutte op dit moment op... en komen er nieuwe verkiezingen. Meneer Zinke nogmaals goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Een opiniestuk van u vandaag in de Volkskrant met de titel... VVD laat kabinet en Rutte zo snel mogelijk vallen. Stevige taal. Heeft u al uh, enige reacties mogen ontvangen vanuit VVD-hoek? Oh ja, ik uh, heb heel veel reacties gekregen. En wat opvalt is dat men daar toch vrij kritiekloos bij aansluit. Maar er is een verschil tussen dat denken en vinden... en je daarbij aansluiten achter de schermen of het openlijk ook zeggen natuurlijk. Maar er zijn VVD'ers, uh, ook die nu politiek actief zijn... Die, die zich wel vinden in uw kritiek, zegt hij. Dat klopt. En het is niet uh, een, alleen naar aanleiding van dit artikel. Ik maak dat al veel langer mee. Um, zeker sinds dit kabinet, maar ook daarvoor eigenlijk al. Dat men zeer ontevreden is over uh, de wijze waarop de partij geleid wordt. En wat de partij allemaal weggeeft. Niet alleen nogmaals in dit kabinet, maar dat deed Rutte al in uh, zijn eerste kabinet. Men is zeer ontevreden. Geldt dat dan ook bijvoorbeeld voor de uh, Tweede Kamerleden van de VVD... Er zijn zeker ook Tweede Kamerleden die, die onvrede hebben. Maar zeker zij weten hoe het systeem werkt. Op het moment dat je openlijk kritiek uitoefent... dan, uh, ja, dan, dan komt je baantje in gevaar, om het maar zo te zeggen. Dan ja, word dus... je kalt gesteld in, uh, in de partij. Dus we vertellen het wel tegen u, ook vanuit de fractie in Den Haag... maar niet openlijk. Dat gaat nog net niet gebeuren, zegt u. Nee, dat, uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dat klopt. Ja, da, uh, om hoeveel fractieleden gaat het die nou, u wel steunen in deze ik kritiek? Ik kan daar geen percentage over geven, want ik spreek niet met alle fractieleden. Nee, ik maar er wel spreek wel een absoluut met een aantal. aantal. Nou, hoeveel en heeft u er Dat zou ik zeker er ook niet doen. <laughs> waarom niet? Ik zou dat niet is... weten waarom ik mensen in de problemen moet brengen. Nee, maar nee, ik, ik kan het u wel zeggen als u zegt: ik... Nou, dat is één VVD'er in de Kamer of nou, het zijn nee, nee, er vijf. Nee. Of zijn er, het zijn er zeker meer. Maar ik zal u wel zeggen dat ik ze stuk voor stuk ook wel zeg... dat er ook een moment komt dat je als volksvertegenwoordiger moet zeggen van zo. Laat ik nou eens invulling geven aan het begrip volksvertegenwoordiging. En laat ik het nou eens niet accepteren. Laat ik me nou niet eens een keertje weer naar rechts richten. Omdat uh, premier Rutte zo nodig in het torentje moet blijven. Dus wat dat betreft verwacht u wel dat ze binnenkort toch eens uit de kast komen met hun kritiek. Uiteindelijk zal de VVD wel moeten. Want anders dan gaat het natuurlijk ook helemaal mis bij een volgende verkiezing. Het is Er is een enorme... Want we hebben het nu over de VVD-leden uh, en VVD-actieve mensen zelf. Hmm. Maar wat denkt u van... Al die kiezers, vele malen meer dan uh, 2,5 miljoen of zo, die op de VVD hebben gestemd. Dat is het grootste gevaar. Ja, het maar... grootste gevaar voor de partij. Die zijn ontzettend ontevreden, want ze hebben in het kieshokje voor iets anders gestemd. Ja, Dus een aantal fractieleden, laten we het daar dan op houden. En een groot deel waarschijnlijk uit de VVD-achterban, zegt u. Ja, e dat en klopt. Enig idee hoe dat dit op. Ja, op dit moment dan al leeft in die achterban. Eh, staat de telefoon echt rood gloeiend van andere leden? Bij u? Of oh, in mails er wordt word ook heel wat gebeld, maar de reacties die ik die krijg... die krijg ik of via mijn website of uh, via Twitter uh, pagina's en dergelijke. En wat denkt u dan? En, uh, nou, dan valt mij op, ik heb wel eens vaker een, uh, een commentaar geschreven of een, of een stuk... dan valt mij op dat dit eigenlijk mm. toch wel over het algemeen heel kritiekloos wel wordt gevolgd. Men herkent het heel erg. Ja. Krijgt u er vast ook boze telefoontjes en reacties? Nee, krijg ik niet. Uit het VVD-partij niet? Nee, nee, nee. Oh, als u bedoelt uh, uh, de mensen die uh, de kritiek niet kunnen hebben, die zullen nooit wat van zich laten horen. Dat is een ander cultuuraspect, helaas, van uh, de partij. Men uh, gaat met elkaar niet het gesprek aan. Dus u wordt ook niet teruggefloten? Nee, nou ja, nou <laughs> valt het. Uh, maar te bezien of ik me laat terugfluiten, ik denk het niet. Maar uh, die poging, men zal ook niet met mij in gesprek gaan. Dat is eigenlijk wel treurig. Dus de mensen Dat is die de tactiek, met mij unigeren. Dat is wat men niet alleen aan mij doet, maar dat is wat men altijd doet. Op het moment dat uh, de gevestigde orde wordt aangevallen in de partij... Dan, uh, dan trekt men een gordijn op en dan communiceert men niet meer met die persoon. Er verdwijnt... is ook geen reactie van de VVD waarschijnlijk hierop? Nee, de reactie die ik heb gehad die, die is wel van uh, Kamerleden. Maar uh, die heb ik uh, gekregen, zoals ik net al beschreef, waarbij ik steun kreeg. Maar eigenlijk uh, ook wel met de boodschap om toch vooral niet te vertellen dat zij uh, die steun geven. Ja, maar dat hij zal misschien ooit keren. Uh, laten we het even hebben waarom u op de barricades gaat staan. Economisch gezien krabbelt Europa op, maar Nederland blijft achter. En u zegt dat komt door het kabinetsbeleid. Kunt u dat nog eens uitleggen? Ja, dat kan ik heel goed. Kijk, um, Eigenlijk is het zo dat een, in een crisistijd een partij als de VVD en de Partij van de Arbeid niet in één kabinet kunnen zitten. Dus één van deze twee partijen moet alles toegeven. Dat is de VVD. Dat betekent dat we nivelleren terwijl het banen kost. We hebben het uh, meneer Sam Som horen zeggen. Het maakte hem niet uit waren er maar een paar duizend banen. Het zal je maar gebeuren. Uh, de lastenverzwaringen die er zijn... totaal niet des VVD's, want je weet dat als je van burgers en bedrijven geld afneemt... en niet tegelijkertijd de overheid uh, hervormt en minder gaat uitgeven... dat je dan de economie verstoort. Het zijn allemaal zaken die je als VVD weet en die je verwacht van een linkse partij. Ja. Dus dat is mijn eerste punt, dat je daarmee ziet... dat de Partij van de Arbeid regeert en de VVD niks zegt. Links heeft gewoon de werkelijke macht, zegt u ook in het volkskampartikel. Dat is ook zo. Eh, en... en en Rutte heeft daar een reputatie op. Want in het vorige kabinet had zelfs een kleine christelijke partij de macht. Hè? De reden dat uh, toen de tijd mevrouw Hennis werd beloond met de ministerschap... omdat ze op een heel belangrijk onderdeel voor uh, de, uh, ja. de VVD, uh, de weigerambtenaar... ineens uh, zich door de sergeant majoor uh, Blok naar rechts li uh, lieten richten. Maar goed, uh, regeren, dat is nou eenmaal concessies doen... als je met een andere partij ja, in een kabinet stapt. Dat klopt, maar kijk, we hebben de paarse tijd gehad. Toen was er ontzettend veel geld. Toen konden die twee partijen, overigens met hulp van een derde, in één kabinet zitten. Maar nu, nu, gaat het, uh, nu gaat het nog steeds erg slecht. Dat kunnen we zien. En het betekent dat er maatregelen genomen worden... waar juist je politieke uh, principes voor gelden. Want het geld moet gehaald worden bij de sociale zekerheid... de gezondheidszorg en het ambtenarenapparaat zelf. Ik zie niet vanuit de traditionele achtergrond van de VVD, waar ze voor zou staan... dat, uh, uh, dat zij in, daarin met één kabinet kunnen zitten... met een Partij van de Dit, Arbeid. Het is, het is makkelijk om misschien toch vanaf die zijlijn te praten. U heeft het over, er moeten maatregelen komen op een aantal terreinen. Kunt u een concrete maatregel dan voorstellen... Nou, er zijn heel veel maatregelen die genomen worden, maar laat ik er één in ieder geval zeggen die Klag. mij alweer erg opviel uh, en waarom ik eigenlijk al vorige week zeer ontstemd was. En dat is dat bij de gemakzucht om het steeds uh, weg te halen bij uh, bedrijven. Kijk, men heeft vorige week gezegd: we gaan de zelfstandige aftrek van de ZZP'ers uh, uh, afschaffen. U bent zo'n ZZP'er waarschijnlijk. Nou, ik ben ondernemer, ik ben werkgever, dus ik ben okay. geen ZZP'er. Meer dan dat, ja. Maar ik uh, werk wel met ZZP'ers en ik weet dat een hoop van deze ZZP'ers uh, gedwongen Ondernemer zijn. Ze zijn uh, werkloos geraakt, ze zijn uit de WW gelopen, ze Goed, hebben een da huis. Daar moet het niet vandaan komen, maar nee, wat dan wel. Maar, maar, maar wat, wat nu typerend is, is dat eigenlijk een gezonde economie, dat zou de VVD's moeten voorstaan. Een gezonde economie wordt gebouwd op basis van mensen die geld verdienen. Uh, men heeft het altijd in Den Haag over uh, de, de inkom, uh, overheidsinkomen. Het is gewoon geld uit de economie halen. Dus, dus er moeten mensen zijn die ondernemen en werken... en daarmee geld voor het land verdienen. Als je dan die kleine ondernemers hebt, ZZP'ers of ook klein MKB... waarom moet je die dan ja, altijd maar aanpakken? Dat is duidelijk, maar als u het dan voor het zeggen zou hebben... als u Rutte zou mogen adviseren, waar moet het dan wel vandaan komen, meneer Sinke? Om te beginnen moet je nu accepteren dat met beleid wat geweest is... wij uh, in volgend jaar en het jaar erop zeker niet de 3%-norm gaan. Maar nee, nu. maar wilt u het nu concreet invullen? Ja, dat ben ik nu aan het doen. Ja, maar dus kort, kort als zeg mag. ik, dan ga je om te beginnen de BTW weer verlagen... en je gaat ervoor zorgen dat de lastendruk van de burgers omlaag gaat tegelijkertijd ga je ervoor zorgen dat je keuzes maakt. En dat is even lastig, want dan komen we vaak ook in de ethische kwestie... dat je zegt, ik ga het gezondheidspakket ja, dat is even ga lastig. uitkleden. Ja, ja. ja dat, is, dat is ook lastig. Ja. ja Ik kan wel voorbeelden noemen, maar dan gaan we een hele andere discussie nee. doen. Wat u betreft valt dit kabinet liever vandaag dan morgen... en komen er nieuwe verkiezingen. Ja. Is dat echt de oplossing? Want de recessie nee. die holt door en dan hebben we nog meer vertraging. Nou, nou la laat ik om te beginnen zeggen dat uh, de recessie uh, holt door... maar uh, die wordt verergerd door dit kabinet. Dus dat... Dat is ook mijn oproep. Laat het zo snel mogelijk vallen. Want zoals het nu gaat, gaat het echt nog harder achteruit. Ja, we krijgen ja. die 6 miljard uh, weer. Dat betekent dat we nu in een vicieuze cirkel aan Griekenland komen. Elke keer wordt dat gedaan op basis van een verwachte economische groei die niet komt. Vallen de, de, de, de, de inkomsten van de overheid weer tegen. Worden lasten weer verzwaard. En zitten we zo, net als Griekenland, straks ook met 20 uh, recessietermijnen op haar Nieuwe hei. verkiezingen en het liefst ook zonder Rutte. He, Zeker. Laten Rutte zo snel mogelijk vallen is de kop van uw uh, opinieartikel. In de Volkskrant. wie dan wel bij de VVD als nieuwe leider op rechts? Groot probleem. Het profiel kan ik wel schetsen. Het moet in ieder geval zijn die iemand uh, die uh, uh, economisch oprecht zit en het uh, gevecht kan aangaan, dus ook een ander karakter heeft, niet uh, altijd maar aardig gevonden willen worden, maar gaat voor uh, waar hij voor staat of zij voor staat. U heeft het niemand het in gedachten. Nou, hij heeft wel iemand in gedachten. Ja, maar vooral ik... waarschijnlijk. Nou, nee, nee, ik heb helemaal uh, niet uh, een vrouw of man die, die ik kan noemen. Want op het moment dat ik iemand noem, dan is ook de cultuur van de partij... dat die persoon uh, zich weer kan verdedigen. Dus laten we dat nou niet doen. U gaat geen namen noemen. In het nee. verleden bent u natuurlijk wel met Rita Verdonk in uh, Trots op Nederland gestapt. Uh -huh. Maar dat is dan... Zo'n type, hè? nou ja, het type Rita Verdonk zal goed zijn. Want u, u zei net nou, echt voor de zakenmensen. Rita Verdonk had uh, één aspect wat van belang was voor een politicus uh, van deze tijd. Dat was uh, in ieder geval het charisma en het uh, lef om uh, dingen te doen. Verder ontbrak het aan veel zaken helaas, zoals we uh, hmm. uh, gemerkt hebben. Maar het is wel, als je kijkt naar het karakter van, uh, van iemand die dat moet doen... moet het wel iemand zijn die uh, durft, die lef heeft, die, maar die ook inspireert. Daar ontbrak het bij haar aan. Het moet wel iemand zijn die natuurlijk inhoud heeft. Uh, zodat die persoon ook zelf met visie en plannen komt... om daar dan vervolgens ja. uh, de kiezer mee te inspireren. Uw uh, artikel ligt morgen in de kattenbak. Wat gaat u ja. verder doen? Ik blijf alleen maar uh, mijn mening geven op dit soort punten. Daar blijf ik ook mee bezig. En uh, ik blijf in de tussentijd uh, de contacten die ik in de partij heb... blijf ik wijzen op hun verantwoordelijkheden. Namelijk dat de VVD terug moet naar het bedienen ja. van haar achterban. Dat zullen wij weinig we merken. Maar gaat u nog iets, nou ja, ala een artikel in een krant... gaat u de straat op, gaat u de markt op uh, op zaterdag? Nee, ik ben uh, wat dat betreft uh, meer een opinievormer. Ik ga niet zelf uh, uh, acties beginnen of uh, partijen uh, ja. bouwen of dergelijke. Dat Goed. ga ik niet doen, ik ben een ondernemer. Het Sinken uh, en het aantal partijleden, fractieleden in Den Haag dat u steunt. Uh, hoeveel waren het er ook alweer? Ja. Zijn het er meer dan vijf? Het zijn er meer dan vijf een prop papier verfrommelen en dat papieren constellatie noemen. Daarmee zette Willem de Ridder kunstbeweging Fluxus 50 jaar geleden op de kaart. En daar hebben we het na half drie over. We gaan nu eerst naar de eredivisie van het harp spelen. Inderdaad, de eredivisie van het harp spelen. Want wie aan harp spelen en aan klassieke muziek denkt, en dan specifiek in Amsterdam... dan denk je natuurlijk aan het Concertgebouw. Maar vanaf morgen klinken de klassieke meesterwerken ook op de straten en de pleinen van Amsterdam... Tijdens het Grachtenfestival. Topharpiste Remy van Kesteren hier in de studio... en bij dat Grachtenfestival van de partij. Uh, hij won vorige maand nog een belangrijk harpconcours in de Verenigde Staten... en de aankomende dagen treedt hij op in Amsterdam. Remy van Kesteren, uh, buiten spelen in plaats van in zo'n mooie aangeklede hal. Hoe is dat? Ja, hartstikke leuk. Uh, ja, dus eigenlijk... ja, het is eigenlijk... Het is heerlijk om, om, om juist even uit zo'n zaal te gaan... en juist een, een plein op of een, een dakterras. Of uh, soms zit je ineens in een gek museum... En uh, ja, dan komen allemaal ineens totaal andere mensen dan in een concertzaal. En als je moet kiezen, op straat of in een concertzaal? Ja, dat is een beetje een saai antwoord, maar de combinatie is, is het leukst. Ja? Het, het, ja, het is ontzettend leuk om, om, om die andere dynamiek uh, van op straat of... of uh, het is, je krijgt een, op een bepaalde manier veel directer, uh, directere reactie van mensen... Uh, Tenminste, zeker als je op straat speelt en mensen lopen langs en ze horen je spelen. Maar bedoel je dan met direct dat mensen in een concertzaal vaak iets, misschien een beetje stijf blijven zitten... en mensen op straat echt direct ook zeggen wat ze ervan vinden of gaan juist over? Ja, op mensen op straat, als ze er niks aan vinden, lopen ze door. En in een concertzaal, moeten ze wel, meestal blijven ze wel zitten. Dan ja. zie je misschien de ogen dichtvallen, maar dat is het ergste wat er kan gebeuren. Ja, precies. Ja. Nee, maar uh, ja, het is... Het is... Ja, het is inderdaad misschien. Uh, het is makkelijker om, om contact te maken. Juist ook als je op een ongebruikelijke plek zit. Uh, ik heb in het ja, verleden dus bijvoorbeeld op een daktras gespeeld. of je zit, zit ergens op, uh, op de grachten te spelen. En omdat het zo'n gekke setting is, is, valt die hele formele kant van, van de normale concert valt weg. En. Uh, ja, dat, maakt het, dat is heel fijn. Is, is het een soort jaarlijkse uh, uitstapje ook voor jou? Is het de enige plek waar je zeg maar, op straat en op dakterras... want het zijn echt de vreemdste plekken... op, op dat soort plekken speelt? Um, nou, het, ja, het is wel een van, de, een van de weinig festivals... die echt zo uh, heel veel buiten heeft. En, en natuurlijk in de zomers en zo. En, uh, en het is inderdaad een festival ook waar ik, waar ik ja, vanaf dat ik ben begonnen met spelen... bijna al elkaar terugkwam. Vanaf dat ik dertien was, geloof ik. En nu dus al tien, uh, elf ja, jaar... Nou, niet elk jaar, maar ja, meestal eigenlijk er wel speel. Ja. Er, er waren wat problemen met de, met de subsidie. Hè? Er waren een aantal hoofdsponsors die zijn weggevallen. Hoe, hoe wordt nu het festival betaald? Uh, jeetje, nou, dan daar, daar heb je een verkeerde antwoord. Dat weet ik niet. Maar, weet je niet? Maar ze, ze proberen wel veel nieuwe manieren om het publiek ook te laten bijdragen. En een, een aantal jaar geleden weet ik wel... toen was het echt heel spannend of het festival door zou gaan. En, maar ja, dan draag je als artiest ook je steentje bij... en dan neem je wat, met wat minder genoeg Omdat je... Gewoon graag omdat het zo'n mooi festival is. Maar volgens mij uh, gaat het nu wel weer uh, steeds beter. Tenminste, ja. ik heb uh, geen zicht op een ja. laatste begroting. Maar, uh, het gaat in ieder geval door. Begin morgen, hè, geloof uh, ik. Ja, ja, morgen is de opening. Als we even naar die, uh, naar die sfeer gaan van die klassieke concerten... in zo'n concertzaal, mooi rood, plus aan de muur, prachtig... Uh, kan dat ook verstikkend zijn? Um, nou ja, ik vind zelf wel vaak als ik naar concerten ga... Uh, heb ik er vaak wel last van, eigenlijk, van de sfeer. En... en het is, uh, het is eigenlijk heel zelden dat het, dat het echt ja, loskomt, zeg maar. Zoals als ik naar een, een jazzoptreden ga of een popconcert om te luisteren. Dan heb je al heel snel een bepaald soort losse sfeer. Mensen staan aan de bar, drinken een biertje. Uh, bij klassieke muziek is het natuurlijk heel serieuze uh, uh, muziek in een bepaalde zin. Tenminste, mensen denken dat het heel zwaar is en moeilijk. En uh, die sfeer hangt er dan op een of andere manier vaak ook. En mensen willen natuurlijk aandachtig luisteren, dat is, dat is ook heel fijn. Uh, maar helaas is er, en dat is eigenlijk iets van de laatste honderd jaar of zo, is er iets gekomen dat het, dat het zo serieus is dat het haast bijna heilig is. En dat een kuchtje of een even verzitten, dat dat al, nou, dat, dat levert al boze blikken op. En dat, dat is natuurlijk belachelijk. Want maar, het gaat gewoon om muziek. Zie je dat dan als een soort missie om daar ook een beetje misschien in uh, te, te provoceren? Of doe, doe je dan dingen? Ik zag jou bijvoorbeeld bij uh, the, the Night of the Proms waar je hebt opgetreden. Daar was ik en toen liep jij gewoon een doodleuk, dat is niet, niet echt een puur klassiek concert, natuurlijk, maar wel een mix. Maar liep je in een, in een spijkerbroekje en een zwart shirtje? Liep jij zo op het podium op, ja? Ja, nou ja is, dat... is dat dan ook een beetje een statement maken? Uh, een beetje, nou, dat was natuurlijk totaal anders, want dat was een combinatie van pop en klassiek. En ja, maar mensen... jij komt er wel als de klassieke artiest, ja? Precies, ja. ja, maar dat was dus voor mij al heel veel makkelijker om, uh, ja, dat, ik bedoel, die, die losse sfeer hing er al. Dat durf je niet in een concertgebouw, een spijkerbroek? Uh, goeie vraag. Uh, nou, als je er al lang uh, over twijfelt. Nou ja, ik, ik, ik probeer wel wat andere dingen met kleding te doen. Maar het is inderdaad best wel zo dat, dat je. Ja, mensen kijken raar op als je in. Zeker in het concertgebouw, als je in een, in een spijkerbroekje op zou komen. Uh, dus dat doe ik niet zo snel. Is het uh, maar probeer... ik probeer wel de sfeer, bijvoorbeeld ook van zo'n grachtenfestival, mee te nemen naar die zalen. En ik probeer juist wel te kijken hoe je op een veel lossere manier uh, zo'n concert in kan gaan uh, zonder dat je. Nou ja, om het een beetje cru te zeggen. Het, het programmaatje afwerkt, zeg maar, de stukken speelt en dan ja, ja. weer een en weer weg. De straat is eigenlijk een soort testcase voor jou. Ja, het, ik, ik merk wel dat het me geholpen heeft uh, de afgelopen jaren om, uh, uh, ja, om ook daar vrij over na te denken. En bijvoorbeeld ook de Knife de Proms, waar je noemde, was voor mij echt een, een soort ja, een omslag dat mensen ineens gaan staan joelen en juichen. En, uh, ja. En mijn naam zelfs scandeert naast een stuk. Dat maak je niet mee in het, uh, het concertgevaal. Maar dat lijkt me eigenlijk wel te gek als dat wel zou kunnen daar. Wat je ook doet, naast jou zit, zit beroemde verhalenverteller Willem de Ridder. Maar jij doet dat ook hè, aan het begin van een, van een harpstuk. In plaats van een statige aankondiging. Vertel jij wat jij gaat spelen voor de mensen? Ja, ik, ik, ik, probeer, ik wil het liefst eigenlijk op den duur helemaal van programmaboekjes af. Want uh, ja, dat, dat, dat, dat zorgt ook bepaald voor, voor een soort bepaalde vorm. En bij een popconcert weet je ook niet wat. Gaat komen. Juist een beetje die, uh, die spanning. Die, die vind ik eigenlijk heel mooi. En ik inderdaad, ik vertel heel graag heel veel over wat ik ga spelen. En ik merk dat dat een. Ja, muziek maken is het natuurlijk een verhaal vertellen. Maar als je ja, een soort kader schetst van uh, waar, waar een stuk over gaat, dan merk ik dat, dat zelfs voor mensen die, die niet gewend zijn om naar die muziek te luisteren, het ineens veel directer en veel. Beter binnenkomt. Kun jij, want we gaan zo met jou verder praten, maar je gaat ook iets voor ons spelen. Ja. Kun jij vertellen over wat je gaat spelen? Ja, dat is goed. Uh, ik ga een stuk spelen en uh, mensen zeggen wel eens, uh, zeiden wel eens na afloop van het stuk toen ik het speelde van: hé, hey, dat is het stuk uit de Barle reclame En het is inderdaad een ontzettend bekend stuk. Het is de Moldau van Bedrieg Smetana. Een stuk over het water. En het stuk is echt alsof je. Ja, alsof Smet daarna zelf in een klein bootje stapt en de rivier afvaart. En eerst zijn er heel kleine stroompjes, maar zoals dat gaat met kleine stroompjes, die komen bij elkaar. Het vormt een rivier. En dan stroomt de rivier weer wat sneller, dan stroomt u weer wat langzamer. En het wordt nacht, en er is een maan aan de hemel. En daar in het maanlicht is de rivier bijna helemaal tot stilstand gekomen en dan zijn nymfen in het maanlicht. Vervolgens wordt het weer dag en de rivier gaat sneller stromen... en er wordt breder en breder en stroomt de prachtige stad Praag binnen. Wauw, ik zou zeggen neem plaats achter je harp. Remy van Kesteren met het liedje uit de duc reclame... waar een veel groter verhaal achter blijkt te zitten. en daarmee uh, verhalen vertellen. Remy van Kesteren uh, won uh, vorige maand de USA International Harp Competition... en is de komende dagen te bewonderen op het Grachtenfestival in Amsterdam. Remy, nog even heel kort, heb je nog wel een doel? Nu je, dat, je hebt eigenlijk een soort van wereldkampioen geworden daar in de USA. Uh, ja, nou gelukkig is muziek maken geen, uh, geen sport. Uh, en is een concours eigenlijk vooral een manier om uh, bekend te worden... Om, uh, dat, dat, ja, dat je overal kan spelen. Ik heb nu veel uitnodigingen uit Amerika om daar te spelen... En, dat was uh, mijn voornaamste doel. En, ja. Veel spelen, zo simpel is het. Als ik de rest van mijn leven kan spelen, ben ik zielsgelukkig. In ieder geval van een half uurtje nog een keer eh, bij ons Reming van Kesteren. En er is meer. Uh, we willen ook graag weten hoe je een bepaald soort mug uitroeit... die je liever niet als nieuwkomer in ons land hebt. Dit is Radio 1. En het is bijna twee minuten over half drie. Hier is Raymond Sireen met het NOS, -NOS Journaal. Honderden moslimbroeders zijn in Alexandrië, de tweede stad van Egypte, de straat opgegaan Het protest tegen het gewelddadige ingrijpen van het leger in twee protestkampen in Cairo. Bij het opbreken van die kampen en de protesten die daarna in het hele land volgden, kwamen gisteren zeker meer dan 500 mensen om het leven. De betogers in Alexandrië riepen dat ze terugkomen om de martelaren te herdenken. Vele lopen rond met een portret van hun leider, de afgezette president Morsi. Het OM heeft toegegeven dat het fout zat met de eis tegen de man die de Haagse Donnie Roch heeft doodgereden. Die eis was een werkstraf van 240 uur. Nu zegt het OM dat de bestuurder van de auto al vaker verkeersovertredingen had gemaakt... en dat er dus sprake was van recidieven. Celstraf is dan op zijn plaats en het OM gaat niet in beroep tegen de 9 maanden cel die de rechter de man oplegde. En de Universiteit van Utrecht is ook dit jaar de best scorende Nederlandse universiteit in de Shanghai-ranking. De lijst met de best presterende universiteiten van de wereld. Utrecht staat op de 52ste plaats, een plaats hoger dan vorig jaar. En dan komt Leiden op de 74ste plaats, gevolgd door Groningen met een 92ste plaats voor het eerst in de top 100. Harvard is de beste universiteit volgens de Shanghai-lijst. En dat waren de hoofdpunten uit het news. Hoe gaat het op de weg tot horen van uh, Wijnand Zwaan van de ANWB? Nou, het gaat wel op zich wel goed op de weg. Op één uitzondering na, op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... staat via de voorknopend ketelplein 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. En uh, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik dacht zelf altijd dat PK stond voor paardenkracht... maar het blijkt ook de naam te zijn van Papieren Constellatie. Een soort chique titel voor propjes papier die kunst worden genoemd. Willem de Ridder maakte hier 50 jaar geleden naam mee. En verder aan tafel bioloog Ton Eggenhuizen en harpist Remy van Kesteren. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD... of ga even naar onze website nu. Mijn naam is Wilhelmus Cornelius. En mijn beroep is verhalen vertellen. En wij gaan vanmiddag, speciaal voor jou... een nieuw, spannend verhaal vertellen. Recht uit ons hoofd. Willem de Ridder, dat klinkt uh, betoverend. Was dat ook altijd de bedoeling? Nou, ja, kijk, um, de clue is heel simpel. Als jij er helemaal in zit, als jij helemaal uit je dak gaat gaan de luisteraars ook uit hun dak. Ja. Dus op het moment dat jij rekening gaat houden met de luisteraars... dat je je best gaat doen, dan werkt het niet meer. U bent nu 73. Uw stem is onvervalst, onherkenbaar gebleven, zou ik kunnen zeggen. Hoe lang bent u al van de radio af? Nou, ik doe nog steeds radio natuurlijk, maar niet meer uh, in de industrie hier. Nee, <laughs> niet, niet de VPRO. Maar die verhalen die vertelt u dus nog steeds... Uh, ja, ik vertel uh, veel live verhalen. Ik heb uh, afgelopen zondag nog uh, een oerversie van Sneeuwwitje verteld. Want die zijn allemaal door Walt Disney en dat soort mensen... Uh, Geromantiseerd. Uh, ja, kinderverhalen zijn ervan gemaakt. Maar... De echte versie is veel, veel saaier, veel harder. Nou, de, de echte versie, ze heet niet eens Sneeuwwitje, ze heet Mauritia. En uh, ze gaat helemaal niet naar zeven dwergen, ze gaat naar zeventien moordenaars. <laughs> Even een andere koek. Even een hele andere koek. En op ja. het laatste wil een prins met haar trouwen. Zegt nee, ze trouwt met de overhoofdman. Ja, een geweldig verhaal. Iedereen zit ademloos te luisteren werkelijk. Ik kan me voorstellen, u, u zit 50 jaar in het vak. En dat is ook de reden waarvoor we u hebben uitgenodigd. Samen met Wim T. Schippers, die we ook onlangs in ons programma hadden... stond u een halve eeuw geleden aan de wieg van de zogeheten fluxus kunstbeweging in ons land. U maakte de PK-kunst, waar uh, mijn collega het al over had. En u uh, trok daarmee uh, destijds aandacht in Amsterdam. Uh, in het archief vonden we het volgende fragment. Begeleid door een politie escorte heeft de papieren constellatie van Willem de Ridder... op maandag 16 december enige tijd door het centrum van Amsterdam gereden. Het ligt in de bedoeling deze PK... Dat is namelijk de afkorting van papierenconstellatie ook in andere steden te laten rijden. Door toevoeging van een pk aan het stadsbeeld wordt Amsterdam herschapen in één groot kunstwerk waaraan allen deel hebben. Een tentoonstelling van pk's is in voorbereiding. Ja, Willem de Ridder, is die tentoonstelling er ooit gekomen? Uh, nou ja, de, de, de pk's hebben in de hal van het gemeentemuseum in Den Haag gehangen. ja. En daarnaast stond door de benen op de muur... eerst het goddelijk licht in de openbaringen der kunst. Ik hey, moet je voorstellen. De papieren constellatie uh, In het fragment, is dat een auto... die zo'n beetje bij het Centraal Station in Amsterdam... Uh, dambrak er ook in? Een beetje nou ja, je neer. zag de auto niet, je zag een prop. Een prop? Er, er reed uh, een grote prop door Amsterdam. Met politie voor en achter. <laughs> ja, hoe, hoe, hoe kijkt u daar uh, nu op terug? Nou ja, kijk, ik, uh, ik, ik heb vroeger veel geschilderd. En op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten... Ik bedoel, ik vond uh, de kunst, net zoals de klassieke muziek en zo... veel te zwaar, veel te heftig, veel te georganiseerd... veel te uh, bang bijna, zou je kunnen zeggen, om af te wijken. En toen heb ik het laatste veld papier van de Ezelaf opgeprommeld. En zei, dat is mijn laatste kunstwerk. Zo makkelijk gaat dat. Een PK. Dat. En uh, ik maak de PK... Ja precies. Er is er één. Dit is PK-muziek wat je nu doet. Hoeveel is dit waard? Uh, nou, nou, niet zoveel uh, Renzen, denk A als ik. ik hem nee, ja. Als ik hem maak, is hij... Uh... <laughs> nou, zeg het eens. Ik, ik heb er pas nog aan een grote verzamelaar in... Uh, ik, ik weigerde dingen te verkopen overigens, hoor. Maar... Nou, wij zagen op internet een foto van een, een, een, een doosje waar dan zo'n prop Prachtige in zit. PK. Ja. Met uw handtekening op het doosje. Ja. 850 euro. Zo. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie kocht dat? Ja, iemand namens u? Nee? Ja, niet namens mij hoor, absoluut oh. niet. Oh, dan zou ik even achteraan gaan, want dan uh, maken ze misbruik ja, van die Ja, Maak me ja, mag een bal uit. Oh. Man. <laughs> maar zelf doe ik dat niet. Er is, er is een kunstverzamelaar die al zijn hele leven probeert dingen van mij te kopen. Ik heb het nooit gedaan. Waarom eigenlijk? Niet... Ja, ik had er geen zin in. Ik had geen zin om kunstenaar te zijn. Nee. U heeft wel eens een prijs gekregen, kon u heel veel geld verdienen en wilde u ook nu hebben. Nee, precies. Ik zei, dat, ik zei we doen net als op school is het een school. Het één is goed en ander andere slecht. Nee. Maar je bent dat toch niet pas kunstenaar als je er geld aan verdient? Nee, natuurlijk niet. Ik, bedoel, is, uh, ik, ben, hij, ja. ik ben er altijd weer uitgestapt. Heb je. Dus, uh, creativiteit is iets wat we allemaal hebben. We zijn allemaal kunstenaars, ja. maar en het is niet een, een, een, een alleen recht van een enkeling. De fluxusbeweging, de papieren constellatie. Ja, ik moet het vragen. Um, was het niet gewoon één grote grap? Nou ja, dat, dat is typisch uh, vanuit de officiële wereld. Ja. Dat, dat kan niet echt zijn, dat is een grap. Maar vertel het eens, Willem de Reden. Was het 100% serieus dan? Nou kijk, uh, liefst niet, nee. Precies. Het was een wereldwijde beweging... waarin voor het eerst alle media op één grote hoop gegooid werden. En via Namjoon Pike, de man die videoart heeft uitgevonden... en dat is inmiddels een gigantisch museum, over die schat, in Seoul... want dat was een Koreaan... Uh, ben ik terechtgekomen in die beweging... waarin ik inderdaad uh, merkte dat er een grote vrijheid was. Dat niks vaststond. Dat het een feestje was. Dat je alle kanten uit kon. En dat je alle media tegelijk kon gebruiken. En dat men zei van, ja, maar dat is geen kunst. Dat is, dat is niet serieus. En ja, we hebben dus concerten tussen haakjes... Over, ja, over, door de hele wereld gegeven, werkelijk. Maar hoe, hoe zag dat eruit met papieren constellatie ook? Nee, ja, ik heb, dat heb ik ook wel gebruikt, maar ik zal je een voorbeeld geven: uh, een, een muziekstuk bijvoorbeeld. Dan stond er een piano op het toneel en dan komt er een pianist op en die gaat heel voorzichtig zitten, die drukt heel voorzichtig één toets in, plakt hem met een stukje sellotape vast en dat is het stuk. <laughs> ja? Sorry dat ik lach. Nee, maar mag ik lachen toch is, er wel. is er te lachen, natuurlijk. Jongens, ja, jongens, jongens. Ja, en zo ging het maar verder, weet je. Het waren het waren, ja, alles werd, alles werd belachelijk gemaakt. Maar u bent altijd serieus gebleven erin? Nou, serieus. Ik, uh, ik heb uh, ontzettend veel gelachen. Ik heb, uh, we, we hebben altijd uh, uh, dingen gedaan die in een andere staat brengen, zou je kunnen zeggen. Ja, u, u, u deed heel veel dingen. Onze uh, collega Louis Wouters die, uh, vond in uw eigen archief een uh, fragment van een vraag die u eind jaren 60 stelde aan John Lennon toen hij een persconferentie gaf in Amsterdam. Willem de Ridder heeft een vraag. Ehm, kan je samen met Ah, is weer zo. zit in weer zo. Hij is Ja, maar zo, is weer is weer zo. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Hij houdt ook gewoon. Ja, dat is wel. Ja, oké. Dat is wel, hè? You're satisfied. Ja, Nou ja, Willem de Ridder. Eerst e e e e denk je: dit is Russisch? Nee, het is Portugees. Nee, het is helemaal niks. Zo'n brabbel taal. Verzonnen gewoon door u te plekken. Ja. Absoluut. En, en hij deed meteen mee? Hij deed mee, maar hoe, hoe, hoe voelde hij aan? Ja, wat nou u... ja, Yoko Ono zat ook in fluxus. Oh, was het Japans wat u sprak? Nee hoor, dus geen Japans. het gelijk van. Dus Maar weet je niet. Maar nu begrijp ik het. Snap ja, je? Ja, ik probeer dus te begrijpen. Um, dit, dit is meer dan een grap. Dit, dit, dit is een, een, een, een beweging, een vorm van kunst. En nu heeft dat gewoon op diverse terreinen uitgedragen. Ja, en, van papieren prop en, en, en, en, tot brabbeltaal. En, en, en er waren mensen natuurlijk... Uh, die, die, kijk, het was een grote internationale beweging. Mensen uit Japan, uit Amerika, uit Europa. Maar uh, wat, wat, is dan die wat is het doel van die beweging? Want het, het klinkt gewoon als een beetje leuk absurdisme. Ja, nou ja, het, het, het heeft ontzettend veel nieuws gebracht. De hele jonge generatie is met hele andere dingen bezig dan schilderen op het ogenblik. Dus het was inspiratie eigenlijk? Ja, natuurlijk. Het was, uh, kijk, kunst is heel lang door de staat en de kerk in bedwang gehouden. Zij bepaalden wat kunst was en wat niet. En als jij afweek, eruit. En dat is nog steeds met Musea. De directeur gedraagt zich als een soort koning. Hij bepaalt wie kunstenaar is en wie niet. Nou ja. En zo niet, dan kom je er niet in. U bent wel eens uh, in het museum geweest. In ieder geval uh, qua stem, want u deed een uh, audiotour in het Rijksmuseum. Daar hebben we ook even een fragment van? Meer twee zwarte beelden met uitdagende borsten. Ik wil daar vaak niets over zeggen, dit soort onzin. We meteen linksaf vertrappen. Oh, schaap de grote bouw. Dan is het gerust de legrima. Voorzien van een zonnetent. Het aangebouwd verder op de Wolga. Zie je nog iets bijzonders? Zoals we zien: Napoleon aan het eind. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk door. We gaan meteen linksaf blauwe tas, een blauwe tas, Nou ja, goed. Kunnen we hier nog uit, denk je? Of niet? Ja, ja. Nee, maar ik wil hier niet uh, niks aan doen, want we, de mannen staan ja. bijna vol. Oh, en uh, dat is het einde van de trip, dacht ik wel zo een beetje. Nou, is mijn jas genoeg? Mijn jas is dus niet hier. 33 heb Neem eens die jassen mee die niet opgehaald worden. Willem de Ridder, uh, een audiotour in het Rijksmuseum. U bent meer bezig met Wagens de Uitgang, Wagens mijn jas en, en Brabbeltaal. Het, het kunststuk hier aan de, uh, aan de muur. Nou ja, ik was, ik was in die tijd was ik uh, erengast van het Holland Festival. En heb ik in een groot aantal musea heb ik dus uh, audiotours gemaakt, rondleidingen. Waarin ze naar alles keken behalve kunst. En ik heb, uh, daarna heb ik nog in het Stedelijk Museum en in het MoMA in New York... heb ja. ik illegale tentoonstellingen gemaakt. Illegaal? Ja, dan kregen mensen een koptelefoon op en dan gingen ze daar binnen toe. En dat kon niet gestopt worden natuurlijk. En dan keken ze naar al mijn illegaal aangebrachte werken. Barsten in de muur, weet je wel. Uh, vlekjes op het plafond. Een pennenstreep uh, of zo. Ja, en dat jongen nou... Maar die mensen alle, daar werden al, gek natuurlijk. Want waar keken die bezoekers ja, precies, toch ineens naar? Ja, precies. Al die andere bezoekers waren helemaal jaloers. Dus waar keken die naar? Ja, ja, ja, ja. En de pers die schreef dat het de tentoonstelling van de maand was. Ja. En zij konden er niks aan doen. Zij konden het niet helpen. Weet je. Als het Rijksmuseum je nu zou vragen, zou het weer doen? Nou, dan zou het niet meer illegaal zijn. Nee, maar op de manier waarop we net naar geluisterd hebben? Zeg maar. Ja, wij not? Ik bedoel, natuurlijk. Het is, het is heel leuk om bijvoorbeeld... Uh, ik heb heel veel audiotours gemaakt... waarin mensen twee dagen lang in de auto de verhalen volgden. En ja, die maakten avonturen mee. Het is ongelooflijk, want als je helemaal in het verhaal zit... ga je ook anders kijken, ga je maar dingen anders heeft zien. Heeft u ook wel echt uh, in, in Nederland op de radio gedaan... dat je ergens naartoe moest, toch, om iets te vinden? Ja, en... ja op een gegeven moment deden daar 30.000 mensen aan ik, mee. Die, die trof elkaar ergens in Nederland waar u ze naartoe had. Nee, ge... op een gegeven moment waren de files van horizon tot horizon. <lacht> en dan ja. zei ik met een beetje griezelige stem... We gaan nu iets doen, heeft u nog nooit van uw leven gedaan. Als ik 1, 2, 3 zeg, doet u, al u, doet u tientallen lang al het licht uit. En dan geeft de hele file zonder licht. zonder licht. Nou, Veilig Verkeer Nederland was er blij mee. Nou, daar ben ik meteen vragen in de kamer gesteld. Ja. 50 wel. jaar <laughs> fluxus, een, een jubileum. Ja. Uh, hoe gaat u het vieren? Want uh, een Amerikaanse uitgever heeft u gevraagd... een, een soort multimediale uitgave te maken. <coughs> ja, daar uh, gaan we eraan beginnen. Dat wordt ook geen boek hoor, laat ik je dat vertellen. En waar, waar komt dat uiteindelijk, waar kunnen we dat zien? Nou, dat, dat, ik, hou wel op de, ik heb een site die heet willemderidder.com... en daar kun je alles op volgen. En dat wordt, het wordt sowieso nieuws, dus dat, dat zie je vanzelf wel. Goed. <coughs> de harpist uh, Remy van Kesteren uh, gaat weer wat spelen. En aan u, Willem de Ridder, even de eer... om hem op uw geheel eigen wijze aan te kondigen. Nou ja, ik vind uh, Remy ook een uh, schat die echt... Gaat voor onbekende gebieden werkelijk. En hij speelt nu Ancora. Van de Nederlandse componist Martin Fonse. En die heeft dat weer speciaal voor Remy geschreven. Kijk. Het stuk is een beetje jazzy. Maar het is geïnspireerd door de Malinese kora-speler... Tomani Diabete. Daar gaat hij jongens. Genieten. Van gisteren, Ancora, dankjewel. Natuur op 1. Soms duiken er nieuwe dieren op waar we, waar we heel erg blij mee zijn, zoals bijvoorbeeld die mooie vlinders uit Zuid-Europa. Maar soms willen we er ook zo snel mogelijk vanaf. En dat geldt bijvoorbeeld voor een oehoe in het Lauwersmeer, maar ook voor de tijgermug. Ton Eggenhuizen, stadsbioloog van Almere. Eerst maar eens even naar die tijgermug. Dat beestje is inmiddels op zeven plekken aangetroffen. Het lijkt er helaas op dat hij zich eigenlijk wel thuis voelt in Nederland. Wat, wat is het precies voor beestje? Uh, tijgenmug is een mug. Uh, wat dat betreft is de, aan de naam uh, niks gelogen. En het is een uh, mug die in Zuidoost-Azië uh, voorkomt. En hij is in uh, andere delen van, het, van de wereld is hij terechtgekomen... samen met um, Lucky bamboe wat op water gekweekt wordt... En dat wordt dan bijvoorbeeld in Nederland wordt dat verder gekweekt in kassen. En ja, dat is een prachtige, mooie um, simulatie van Azië. Lekker warm, lekker vochtig. En daar voelt hij zich verschrikkelijk goed thuis. En vandaaruit is hij dus ook uit de kassen um, gegaan. Ja. En ja, dat, dat is echt wel een, een groot probleem aan het worden. Want hij brengt gevaarlijke ziekten over, hè? zoals de, de dengue. En de... Ja, het is een, wat dat betreft is de biologie van, uh, van de tijgermuggel heel anders dan onze eigen steekmug. Uh, onze steekmug is vooral een nachtdier. Dat weten we allemaal omdat we er s'nachts wakker van liggen. En die uh, tegenmug is een uh, dagactieve mug. En daarvoor moet hij dus heel erg alert zijn op, om doodgeslagen te worden. Daar, moet dus, daar heeft hij dus allerlei um, uh, zintuigen voor... om allerlei luchtbewegingen direct aan te voelen en weg te wezen. Maar met gewoon zo'n mooie electric Fire tennisracketje... kun je hem toch wel uit de lucht halen? Ja, ik denk dat hij daar nog niet op uh, is, uh, <laughs> is uh, uh, geëvolueerd. Um, wat, wat maar gaat, wat, ook, omdat hij dus um, uh, heel alert moet zijn... heeft hij ook maar heel eventjes de tijd om bloed te tappen. Okay. En of hij, ik moet zeggen zij, want alleen de vrouwtjes... die, uh, die um, zuigen bloed om eitjes te kunnen leggen. En um, omdat hij dat maar heel eventjes kan doen... moet hij dus eigenlijk van gastheer naar gastheer... van bloeddonor naar bloeddonor overstappen... En daardoor is het zo'n hele goed effectieve verspreider van ziektes. Hmm. Omdat hij zoveel verschillende gastheren zoekt. Precies. Oké, okay, de voedsel- en ware autoriteit zet alle zeilen bij, lieten ze vanochtend weten. Uh, wat is nu precies hun plan van aanpak in het kort? Um, eig eigenlijk is, met, en dat geldt eigenlijk voor iedere exoten, zo, zo noemen we dat, dieren die hier uh, niet thuis horen en die door de mensens handelen um, uh, ergens gekomen zijn, dat noemen ze exoten. Eigenlijk is het het eerste wat je, uh, je wil doen, de eerste verdedigingslinie, is voorkomen dat ze hier komen. Dus je kijkt naar welke wegen zijn er dat ze hier naartoe komen. En naast die Lucky Bamboe, waar nu inmiddels wel goede afspraken uh, voor zijn... is er ook een andere mogelijkheid De banden, is, via autobanden. Ja. Kennelijk importeert Nederland heel veel gebruikte uh, autobanden. Maar dat om... gaan ze niet stopzetten, neem ik aan. Nee, um, uh, stopzetten van handel, dat is, uh, dat is wel een, een heel, uh, heel vies woord in Nederland. Um, maar... Uh, wat er dus nu gebeurt, is dat bij iedere auto, eh, im, autobanden-importeur worden mm -hmm. um, um, um, uh, muggenvallen opgezet. Om te kijken, zitten daar ook dus die tijgermug tussen? En op die manier worden dus her en der in Nederland tijgermuggen aangetroffen. Oké, okay, nou dat is het plan van aanpak wat betreft de tijgermug. Maar er is nog een andere gevleugelbeestje wat ons lastig valt: enorme vleugels, flinke klauwen. En een vlijmscherpe snavel. Oehoe, oehoe, oehoe. Oeh, oeh, oeh. Als hij van verre mes dan roept hij terug. Ja, oeh. Daar gaat het liedje dus zo van Nielsen en Miss Montreal. Die reuze el. Bij el denk je niet meteen aan een, aan een gevaarlijk beest... maar dit is echt de oehoe. Dat is een beetje de koning van de uilen, toch? Ja, in, uh, in het Engels heet hij ook eagle-uil. Een aarond-uil. Uh, zo groot is die al. Dus Spanbaar van twee meter. Van twee meter ongeveer, ja. Dat, dus dat zijn, en een klauwer ter grootte van een, van een mannenhand. Ja. Dus dat zijn echt wel uh, dieren waar je, um, uh, waar je vooruit moet kijken. Maar een wilde oehoe zal je ook bijna nooit zien... Die zorgt wel dat hij dat hij uh, uh, maakt, die maakt wel dat hij wegkomt als hij jou in de gaten heeft. Ja. Maar in maar Groningen vogel... is dat anders. He? Daar worden mensen. Het bericht is zelfs dat wandelaars worden aangevallen door die oehoes. Uh, precies, een vogel. Uh, dit is uh, ongetwijfeld een vogel die um, um, is uh, ontsnapt of losgelaten en door mensen is gehouden in het verleden. Het is een huisdier, zo'n grote El? Ja, dat, de, ik vind van niet. Ik vind dat je dit soort dieren eigenlijk niet, uh, niet moet houden als huisdier. Maar wat willen mensen? Dat? Het kost ook toch heel veel ruimte om zo'n zo'n uh, groot ja. dier. Dat, dat is ook wat, wat het, het Harry Potter effect wordt genoemd. Want? Um, in Harry Potter, um, um, ik, ik heb de film nog nooit gezien... ik heb het van horen zeggen, um, uh, worden dus ook uilen gehouden... en dat wakkert kennelijk een, um, een, een wens aan om, ze, om dat ook te doen. En het is ook verschrikkelijk makkelijk om eraan te komen... want je, zoekt, uh, je, je slaat marktplaatsen open in, in de computer, je typt oehoe in... En de advertenties uh, vliegen je om de oren. Het is niet illegaal raad. bijvoorbeeld om zo'n grote L el... nee, ja, nee, ik hoor hem wel. Ja. <laughs> mits, uh, mits die dus um, uh, of gechipt is. of uh, met een vaste potering uh, om heeft. Dus, uh, uh, waarvan duidelijk is dat hij in gevangenschap is gekweekt. mag je hem hebben. Ja. Maar ja, het is ook een. Uh, je kan het vergelijken met een, uh, met een valk die een falkeniersvogel, een, een valk die door een falkenier wordt gehouden. Uh, ik heb wel begrepen van valkeniers. Die zijn in de eerste plaats met een vogel getrouwd en dan pas met een vrouw. Okay. Dat, uh, zo, als je dus um, zo'n uil wil houden, dat vergt ontzettend veel tijd. Dat uh, vergt ontzettend veel inzet. Nou, als en dat je is even... niet iets wat je op een vrijdagmiddag eventjes aanschaft via marktplaats. Nee, en mensen hebben dat dus zo gedaan en misschien losgelaten omdat ik weet het niet, misschien omdat ze op vakantie gaan. En nu moeten die beesten gevangen worden door staats, uh, is dat denk ik. Ja, Staatsbosbeer is de beheerder van het gebied. Ja, je zou allerlei manieren zijn er om, om roofvogels en uilen te vangen. Um, en ik begrijp van Staatsbosbeer dat ze dat niet echt um, uh, tot, tot op de allerlaatste snik willen uitvoeren. Als het niet lukt, dan laten ze hem verder. Maar moet het ook? Zijn ze gevaarlijk of niet? Nou, het kan wel een, een probleem worden. We hebben in Nederland een hele kleine populatie Oehoes uh, in de Achterhoek en in, um, uh, in Zuid-Limburg. En... Het is dus mogelijk dat dit soort dieren zich inmengen in de plaatselijke populatie. Nou, dat kan een dan gaat het fout. Dan kan het fout gaan. Het kan zijn dat hij een hele andere genetische uh, basis heeft. Dus dat het een heel ander, uh, andere uh, ondersoort is. Dan krijg je vervuiling in je populatie. Ja, dus toch maar misschien wel gevangen nemen. Ja. Vandaag herdenken wij de overgave van de Japanse bezettingsmacht in de Tweede Wereldoorlog. Acteur Erik Snijder beleeft als tienjaar jochie de bevrijding in een kamp in Indonesië.